In Terneus heeft de politie in een woonhuis 300 zelfgeknutselde explosieven gevonden. De bewoner en zijn zoon zijn aangehouden. De politie kwam de twee op het spoor na een anonieme tip. De jongen zou aan vrienden hebben verteld dat hij experimenteerde met vuurwerk. De EOD had een paar uur de tijd nodig om het huis leeg te ruimen. Bij een achtervolging door de politie in de Drentse plaats Nieuwbuinen... is een 18-jarige automobilist om het leven gekomen. Hij stopte niet toen de politie hem een teken gaf... ging er met hoge snelheid vandoor en reed in een bocht tegen een boom...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 HNWB Verkeersinformatie. Bij het knooppunt Hoeveelaken zijn er werkzaamheden. En daarom kan je als je vanuit Utrecht komt... daar niet kiezen voor de A1 richting Amsterdam en de A1 richting Apeldoorn. Daardoor loopt het ook vast op de A28 vanuit Utrecht. Tussen Leuze-Zuid en Amersfoort staat 2 kilometer.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 Goedenavond. De rookwolken van de eerste ronde bij de US Open zijn opgetrokken en Nederland heeft twee spelers in de tweede ronde: Kiki Bertens en Igor Sijsling. U hoort het net al in het nieuws. Laatst genoemde treft in de volgende ronde de spanjaard David Ferrer, nummer vier van de plaatsingslijst, en tegenstander deze zomer in Roosmalen. Dan doet Sijsling iets terug. Het is heel erg weinig, maar een 6-0 6-0 blijft hem gelukkig bespaard. Ja, dan de ronde van Spanje. Daar was het vandaag uh, ieder voor zich. Met andere woorden, een tijdrit met een onverwachte winnaar. I've been thinking about this stage for uh, a few days. So, uh, yeah, I came here very focused uh, and ready to suffer. And uh, yeah, I'm happy that uh, I could, uh, I can walk away with the win. Dat was de winnaar, Kessyakov zweet. Voor de Nederlandse clubs in de Europa League breekt morgen het uur van de waarheid aan. Alleen PSV lijkt zeker van de groepsfase. De rest mag alleen maar hopen. Feyenoord heeft in Praag een kleine kans dankzij een later gelijkmaker. Dank voorzet voorzet genomen is. En Achibar maakt de goal. Hij is er dan toch. Het doelpunt van Feyenoord. En het is Anas Achibar die hem maakt. En hoor eens het stadion ontploft. Dat en meer. En het laatste sportnieuws natuurlijk tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Eerste US Open, derde dag, ik zei het al. Igor Seisling, Nederlands succesje. Hij maakt zijn debuut in New York. Hij bereikte de tweede ronde door de Spanjaard Traver... Guimeno Traver te verslaan, en Marcella Mesker. We hadden het er gisteren al even over, naam, Marcella. Hi. Um, dat hij zich goed had voorbereid. Was het een, een verrassing voor je, deze overwinning? Nee, maar wel een goede overwinning. Want uh, hij heeft wel voor het eerst een ronde in een Grand Slam toernooi gewonnen. Dus het is wel weer een mijlpaal in zijn carrière. En ja, uh, hij stond net wat hoger op de ranglijst. Had al die drie wedstrijden in het kwalificatietoernooi gespeeld. Nou, Jimeno Traver die komt dan een beetje koud dat toernooi binnen. Dus dan heb je als uh, zijn zijnde toch een streepje voor. En dat heeft die, uh, verschil heeft hij gewoon goed weten uit te bouwen. Hij heeft uh, dik en dik uh, gewonnen. 7, 5, 6, 3, 6, 4. Hij heeft ook één break. Pontje, puntje tegen gehad. Hij was gewoon veel en veel beter. Dus een uh, knappe overwinning voor Seisling. Ja, we hebben al uh, gisteren, zei ik al hadden we het er al over dat hij uh, vrij snel naar uh, Noord-Amerika is afgereisd om zich voor te bereiden op dit toernooi. Nou, dat, uh, dat heeft zich nu al bewezen dat dat helpt. Ja, dat klopt. Ik vind sowieso dat Igor Sijsling dit hele jaar uh, gewoon wel een uitgekiend uh, tennisprogramma heeft opgesteld. Want als je het uh, bekijkt vanaf februari, ja, heeft hij uh, zijn eerste Challenger-toernooi gewonnen. Hij speelt eigenlijk grote Challengers, afgewisseld met wat kleinere ATP-toernooien. De Nederlandse evenementen. Dan speelt hij de Grand Slams, kwalificatietoernooi Brolang en Ros. Daar komt hij dan doorheen. Hier komt hij er doorheen. En hij was inderdaad direct uh, na uh, begin juli was hij al uh, naar. Amerika vertrokken, speelde hij een toernooi op gras. Ging hij naar Canada, speelde hij een challenger. Toen ging hij naar L.A., daar speelde hij een ATP toernooi. Wat eigenlijk vrij zwak bezet was. Want dat speelde tegelijkertijd af als de Olympische Spelen. Nou, dan moet je daar natuurlijk je punt halen. Pakt hij een rondje mee? Dus zo heeft hij heel uitgekeend en afgewogen. Al die toernooien uitgekozen. En natuurlijk veel gespeeld. En ook af en toe wat gewonnen. Dat helpt voor je zelfvertrouwen. Ja. Dus uh, ja, voorbereiding, schema en goed tennissen. Nou, dat uh, krijg je nu loon naar werken. Ja, werpt zijn vruchten af, zou ik het ook zeggen. Dan uh, David Ferrer. Dat is uh, de volgende tegenstander. We hoorden net al een fragment van uh, Ross Malen. Ja, dat belooft dan niet van goed. Als het uh, net zo gaat als toen. Uh, zit er een groot verschil tussen de wedstrijd toen en wat er wellicht nu gaat gebeuren? Nou, het grootste verschil is natuurlijk de ondergrond. Het was uh, ja. in Rosmalen was het gras. En dat was een totale off-day voor Seisling. Want het hele toernooi speelde die goed. Het was de kwartfinale, dus dat was ook een goed resultaat van Igor Seisling dit jaar. Alleen hij had een off-day. Nou, dat kan gebeuren. Um, en dan word je tegen de nummer vier van de wereld uh, word je gewoon afgestraft. Um, dus al met al kan je spreken van, dan gaat hij dan revanche halen. Ik denk het niet. Kijk, als je een top 5 speler, top 10 speler, dat zijn echt hele grote jongens. Dus of hij daar al klaar voor is, dat denk ik niet. Maar um, ik verwacht wel een mooie partij. Hij is goed in vorm, de banen liggen hem. Hij heeft een hele goede service. En ja, als je die service games kan houden, dan kan je een end mee in een set. Kan je misschien ook wel een set winnen. En als je een set kan winnen, krijg je vertrouwen. En wie weet wat er dan kan gebeuren. Dus wat dat betreft een uitdaging voor Sijsling. En het zal ongetwijfeld beter gaan dan in Rosmalen. Ja, lekker gewoon lekker om we vangen erin en nou, dan maar kijken waar het schip stond. Dat is een beetje het devies, toch? Ja, dat denk ik wel. <coughs> ja, Kiki Bertens bij de vrouwen. Tweede ronde. McKeel, Amerikaanse verslagen. Je meldde gisteren al dat dat duel is verplaatst naar uh, het, uh, ja, het, uh, hoe zeg je dat? Dan de, de, de baan waar heel veel Amerikanen zaten te kijken. Ja. Nou, dat maakte dus eigenlijk niet zo heel veel uit, want ze konden het hebben. Ja, ze speelde inderdaad op uh, de grandstand. Want ze zou misschien nog naar het Arthur Ashe Stadion gaan. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar ook die grandstand is een van de grote showcourts in Amerika. Met veel publiek. Nou, die Christina McHale is een van de ja, aankomende speelsters van Amerika. Ze is ook geplaatst als 21ste. Ze traint op het nationale tenniscentrum. Daar waar deze US Open wordt gehouden. Ze komt uit New Jersey. Nou, dat is daar praktisch om de hoek. Hè? In, in Amerikaanse kilometers te spreken. Dus vrienden, familie. Uh, alles en iedereen, de Amerikaanse fans, waren op de hand van McHale. Maar ja, dan zie je toch weer die Kiki Bertens. Gewoon lekker uit het Westland. Uit Wateringen komt ze. Die gaat daar staan, frank en vrij. En die laat zich gewoon niet gek maken. Dus die timmerden er aardig op los. Het was een mooie wedstrijd. goede slagenwisselingen. Het was ook echt een gevecht met uh, uh, ja, twee speelsters... Die Echt alle twee voor de winst gingen. Gek moment. Het werd een derde set. Begin derde set. Bertens ineens moet uh, van de baan afrennen. Ze was uh, een paar games lang kotsmisselijk. Moest overgeven. Kwam weer terug op de baan. Veegde de mond even af. Ging vrolijk verder. Liep uit naar 2-0, naar 3-0. In die derde set. En uiteindelijk winst ze het ook. Dus ja, dat zegt ook wel iets over haar karakter. Weet je, uh, ze gaat er staan. Ze zit lekker in haar vel. Ze heeft een droomjaar. Ze staat. Dik in de top 100. En uh, ze is pas 20 jaar. Dus wat dat betreft, een. een Prima prestatie van Kiki Bertens. Ja, was het de warmte waar ze door bevangen werd of zo? Ja, dat weet ze zelf ook niet. Ze had opgeblazen gevoel. Ik zal je zeggen, in die players lounge met uh, honderden mensen... dus al die spelers met managers, familieleden, coaches... daar hangen nog wel eens wat virusjes rond, hoor. Daar ja. wordt nog wel eens het een en ander uh, ziek. zou me niet verbazen als ze uh, daar een uh, klapje van uh, mee heeft gekregen. Nee. Oké, okay, goed. De tweede ronde tegen Olga Puchkova, Dat is de nummer 143 van de wereld. Uh, wat denk je? Nou, beter dan de nummer 21, zou ik ja, zeggen. En waar. ook iemand die ze al een keer heel dik verslagen heeft. Dat was op de kwalificatie van Roland Garros. Greffel, weliswaar, weer een tijdje terug. Maar toch, ze kent er, ze heeft van de gewonnen. Dus dat moet een goed gevoel geven. En zeker met die winstpartij nu van uh, vannacht. Ja, even naar het moment van nu. Uh, het toernooi is in volle gang. En eigenlijk is het een soort van België-dag, heb ik begrepen, in New York. Ja, Arthur Ashe stadion. Daar heb je de een na de andere Belgen aan het spelen. We hadden als eerste partij de Belgische Kirsten Flipkens. In de tweede ronde spelen tegen de nummer 1, Victoria Azarenka. Nou, Flipkens verloor dat. Beetje zoals verwacht in twee sets. Nou, zojuist dan nog een minuutje geleden... heeft Gavier Malisse een hele prima wedstrijd gespeeld... tegen John Isner, de Amerikaan die als negen is geplaatst. Een hele lange vier setter, waarvan twee tie en hij had nog twee setpoints om er een vijfde set van te maken. Lukte net niet. Mooie wedstrijd. En dan uh, ja, is het nu het wachten op een US Open meisje uit België. Kim Kleisters, hè, die de US Open al twee keer heeft uh, gewonnen en nu hier haar afscheid gaat nemen. Zij gaat zo dadelijk spelen tegen de Britse Laura Robson. Zilveren medaille samen met Murray op de Olympische Spelen. Dus wat dat betreft België dagje op het Center Court, het Arthur S Stadium van New York. Ja. Goed, uh, uh, we, gaan, uh, we blijven het volgen. En morgen dan uh, meld jij je weer en dan praat je ons er weer bij. Dankjewel, Marcella Meske. Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll Dus kwart over tien. Zometeen gaan we even bellen met uh, rabenploegleider Adrie van Houwelingen. Want we gaan het hebben over uh, de Vuelta. Want vandaag was uh, de dag waarop Gokin Rodriguez zijn uh, rode leiderstrui zou kwijtraken in de Vuelta. Een tijdrit, niet echt zijn specialiteit. Dus de kans voor Christopher Froome of Alberto Contador om de macht te grijpen. Maar verslag hebben we Joris van den Berg. Zie daar, wie staat er bovenaan in het klassement? Joaquim Rodriguez, het is ongelooflijk. Maar het is hem een keertje gelukt. Hij is echt zo'n klimmer. Zeker voor klassiekers als de Waalse Pijl. Voor heel stijl werk. Klein compact mannetje. Geen goede tijdrijder. Het is hem nog nooit gelukt om een grote ronde te winnen. Maar vandaag heeft Rodriguez een stap voorwaarts gemaakt, mijn inziens. Ja, maar het was wel een spannende middag. Hè? Het was een heel spannende middag. Contador begon geweldig. Het ging dus met name om die vier mannen. Hè? Om Rodriguez, Froome, Contador en Valverde. Gezink daar vlak achter. Daar gaan we het straks denk ik even over hebben. Ja. Maar het was spannend tussen die vier... Want je kon verwachten dat Contador ging vlammen. Dat deed hij ook. Je kon verwachten dat hij Rodriguez onder vuur ging nemen. Dat deed hij ook. Maar toch op het einde bleek Rodriguez taaier. Hij hield zijn verlies beperkt. En hij heeft nu één seconde over in het algemeen klassement op Contador. En het goede nieuws voor Rodriguez. Er komt deze Ronde van Spanje geen tijdrit meer. Nee, maar wel, uh, wel nog wat bergetappes in ieder geval. Heel veel. Komend ja, weekend. er geloof geweld. vier of vijf. Geloof ik, nog. Er komen er in totaal nog vijf. Maar het komend weekend... Drie achter elkaar. Ja, en wat denk je dan? Wat zal het gevolg dan kunnen zijn? Je kunt verwachten dat Rodriguez vandaag zoveel moraal heeft opgedaan. dat hij heel hoog gaat eindigen in deze ronde van Spanje. En het is de vraag: hoe goed is Contador nog? Uh -huh. Wordt hij nog beter? Ik denk het wel. Dus die twee gaan het, mijn zin, zin uitvechten. Valverde is vandaag een beetje weggezakt. Zeker in het. Uh, Eerste deel van de tijdrit, daar verloor hij veel tijd. Daarna is hij gaan consolideren. Maar hij is toch een beetje weggezakt nu. val verder, hij staat nu op de vierde plaats op... Een minuut van Rodriguez. En Froome hangt er een beetje tussenin. Die liep een beetje te pielen in die tijd. Het kwam niet goed in zijn tempo. En heeft uiteindelijk vandaag nogal wat seconden verloren. 22 om precies te zijn op Contador. Hij staat nu derde op 16 seconden van Rodriguez nog steeds. M maar toch, uh, de, vlak hem nog niet uit denk ik Froome. Of wel? Nee, zeker niet doen. We hebben in de Tour en in de Vuelta van vorig jaar gezien... dat Froome naarmate zijn ronde voor het eigenlijk alleen maar beter wordt. En het is een heel vreemde vogel. En hij kan op de gekste momenten toeslaan. Ja, en dan Geesink, we het al. Uh, je ziet hem al heel even aan. Er werd wel wat van hem verwacht vandaag, want hij, he, zijn laatste tijden, waren goed. Uh, maar ik begreep dat het een beetje omgekeerd was wat er met Volverde gebeurde. Uh... Dat uh, was helemaal omgekeerd. Geesink begon fantastisch. Hij lag bij het eerste tussenpunt op de vierde plaats. Dat zelden vertoond. Dat eerste tussenpunt was naar 13 kilometer. Toen kwam er in de tijdrit een klim van 10 kilometer. En daarop is Robert Geesink toch wel enigszins in elkaar gestort. Daar verloor hij een dikke minuut op konten door op die klim van 10 kilometer. 1 minuut en 9 seconden. Toen nog 16 kilometer naar de finish. Daarin deed Geesink het wel weer goed. Hij verspeelde nog 8 seconden extra. Ja, dat mag je enigszins uh, dan verwaarlozen. En hij kwam uiteindelijk op 1.25 van Contador over de streep. Contador was trouwens niet de winnaar van de dag. Nee. Laten we die vooral even niet vergeten. Nee. Want dat was een zweet. Er was een zweet uit de ploeg van Vino of Astana. Een ploeg die dit jaar heel veel grote overwinningen heeft geboek, geboekt... op onverwachte momenten. En die zweet heet Kesjakov. Hij had zich tot nu toe verstopt in de ronde. En hij vindt vandaag zomaar die tijdrit... Ja. Even, uh, Geesink hebben we nu gehad. Uh, de andere Nederlanders? Mollema en Tendam. Ze starten de dag op 9 en 10. Daar staan ze nog steeds. Dat hebben ze gedaan doordat ze één man hebben ingehaald, Igor Anton. En ze zijn allebei gepasseerd door Telensky. Tendam heeft een goede tijdrit gereden. Mollema een wat ongelukkige. Hij is onderweg geconfronteerd met pech. Een keertje onderuit gegaan. En met alles bij elkaar mag je dus zeggen dat de Nederlanders vandaag niet konden meedoen om de hoofdprijzen... maar op hun eigen manier de schade beperkt gehouden, hebben gehouden. En nog allemaal in de top 10 staan, alle drie. Ja, drie in de top 10, wat een luxe. Goed, heel kort even naar de dag van morgen. Wat verwacht je? Wordt heel erg onduidelijk, niet te voorspellen. Het is een lange, rechte, vlakke lijn naar de finish. En dan in de slotfase een klim, een heel stijl stukje. Het kan Rodriguez worden, het kan een vluchtgroep worden. Of misschien wel een sprinter met inhoud. Al lijkt me dat een beetje uh, sterk hoor. Het wordt ja. toch een lastige slotfase morgen. Okay, goed, we gaan het afwachten. Dat was uh, Joris van den Berg. Gelijk doen we naar uh, Ploegleider Adrie van Houwelingen. Nu aan de lijn vanuit uh, Spanje. Goedenavond. Goedenavond. Uh, even, we hadden het, ik hadden het met Joris over Gezink. Omgekeerd eigenlijk van Valverde. Die begon slecht, uh, eindigde goed, dat klimmetje. En bij, uh, bij Roberts ging het eigenlijk andersom. Heb je daar een verklaring voor? Nou, daar zijn we nog naar uh, op zoek. Voor die verklaring. Want uh, als je de klimmerscapaciteiten van Roberts kent, dan zou je dat niet verwachten. Hm. Uh, we wat? hebben het ook al eerder gezien, ook bij andere renners uh, dit jaar... dat wij over het algemeen uh, beter uit de verf komen in de vlakkere tijdritten. Ja, maar wat zegt hij zelf? Nou ja, dat het uh, stof tot nadenken is en uh, uh, we verder moeten kijken of, uh, of we hier iets aan kunnen doen. En dan moet je niet zozeer denken aan, uh, uh, ja, aan training of... Uh, het persoonlijke vlak, maar uh, met materiaal of, uh, of wat dan ook. Ja, oké. Okay. Dus daar ga je nog naar op zoek. En hebben jullie voor jezelf daar een termijn aan gegeven? Moeten we dan denken aan het volgend seizoen of zo? Of het naseizoen wellicht? Nou, nou, in ieder geval niet op de te lange termijn schuiven. Alhoewel, je met, uh, als je aanpassingen aan je materiaal wilt doen... natuurlijk, dat is niet van de ene dag op de andere geregeld. Ja. Maar aan de andere kant laten we nou even kijken. Zeg. We zitten in de top 10 van de voetbal. Er staan drie Nederlanders in. Ja, dat is uh, bijna woord zou ik zeggen. Ja. In ieder geval heel lang geleden dat dat nog is voorgekomen. Ja, ken in, de, in, de, in deze fase van een grote ja, ronde. Ja, zeker. En Mollema had nog pech ook, begreep ik? Mollema heeft uh, zijn ketting uh, eraf getrokken een keer... met, met schakelen door een, uh, een beetje ongelukkige schakelmanoeuvre. heeft hij van fiets gewisseld. Uh, daarna uh, gevallen in de afdaling. Zonder uh, uh, enig gevolg eigenlijk, lichamelijk uh, gezien. Maar uh, weer van fiets gewisseld. Dus twee fietswissels, valpartij. En ja, dat verklaart wel eens een beetje zijn uitslag. Ja, een lekker band had hij toch ook nog? Nee, nee, nee. Oh, dat niet? Oké, okay, nee. dan schrappen we die van het lijstje. Uh, Laurens ten nog altijd in de top tien. Uh, ja, die, die, die heeft gewoon een geweldig seizoen. Of zit ik het naast? Ja, nee, dat is zo. Dat, uh, dat laat hij eigenlijk het hele jaar al zien. En uh, dat uh, continueert hij hier in, uh, in de grota. Ja. Ja. Zeg, even uh, uh, wat betreft morgen. Ik begreep er redelijk vlak tot het einde. Dan zit er een veneindig klimmetje in. Wat zijn de plannen? Uh, om uh, onze klassementrenners uh, op twee kilometer van het einde... in de allereerste posities af te zetten. Want het klimmetje is inderdaad maar 1800 meter lang. Maar het gaat van uh, 10 naar 285 meter hoogte in die uh, 1800 meter. Kijk, dus Geesink, Mollema en Dam die moeten gewoon voorin zitten... Die moeten daarvoor inzetten en dat uh, wordt de taak voor de rest van de ploeg om uh, hen daar op die positie te brengen. En is het dan uh, uh, consolideren? Is het, of, of wordt het aanvallen of wordt het reageren? Wat, wat zijn de plannen? Nee, gezien, gezien de stijlte en uh, ook gezien uh, het eerdere verloop van de geweld, zal het morgen uh, vooral aanklampen zijn en proberen zo weinig mogelijk tijd te verliezen hmm. en pas... Uh, Vanaf zaterdag uh, gaan wij denken aan uh, mogelijk succes uh, voor een van onze renners. Ja, dan wordt er dus eigenlijk. Een, heb je al een etappe in je hoofd? Wat moet gebeuren? Nou, nee, er zijn eigenlijk uh, drie op één volgende etappes die het uh, uh, beeld van deze Velta uh, verder gaan bepalen. En dat ja. is uh, zaterdag, zondag en maandag. En dan is uh, de, het plan uh, om uh, Geesink... Daarin naar voren te schuiven? Of gaat dat, is dat afhankelijk als Ten Damm een goede dag heeft, dan kan Ten Dam het ook worden? Nou, je ziet uh, wel vaker dat renners die openen het uh, ja, heel ver brengen en uh, zelfs uh, tot aan de overwinning. En uh, ik, ik wil niets uitsluiten wat ja. dat betreft. Ja. Goed, we gaan het afwachten. Het wordt in ieder geval een mooi week-einde. Dankjewel. Absoluut, ja. Raambe ploegleider Adrie van Houdingen. So Alison, Morissette en A Guardian. Zometeen tegen het einde van de uitzending alles over de Champions League wedstrijden van vandaag. Eerst een treedje lager. Want morgenavond wordt bepaald welke clubs de groepsfase van de Europa League bereiken. Van de vijf Nederlandse clubs lijkt alleen PSV zeker te zijn van die volgende ronde. En de rest moet alles op alles zetten. Sommigen moeten zelfs boven zichzelf uitstijgen, zoals het dan heet. We beginnen met Feyenoord. Uh, dat moet een, uh, toch wel voor een wondertje zorgen bij Sparta-Praag. Vorige week in Rotterdam werd het de 2-2. Om die klus te klaren wordt Feyenoord in Tsjechië ondersteund... door een flinke groep supporters. En ook Roland van der Geer is erbij en hij maakte de volgende bijdrage. Het zijn zo'n 1300 supporters die Feyenoord zijn achterna gereisd... richting Hafni Mesto Praa. Oftewel de hoofdstad Praag en de Generali Arena, de thuishaven van Sparta-Praag in het bijzonder. En ze laten zich horen tijdens de training in het stadion. Fijn dat al eerder. In 2001 toen heette het nog het Letna-stadion. Toen werd het met 4-0 verloren, kansloos van Sparta-Praag. Ging veel fout in dat duel, Uri van Gobbel kreeg nog een rode kaart. Maar het was wel in de groepsfase van de Champions League. Aan het einde van dat seizoen won Feyenoord overigens nog wel de UEFA Cup. Nu strijden bij de elftallen voor een plekje in de groepsfase van de Europa League... en begint Sparta-Praag na de 2-2 in Rotterdam met licht voordeel aan die tweestrijd. De vraag is alleen of Feyenoord onder druk staat. En die vraag leidt op de persconferentie voorafgaand aan de training... tot de eerste leuke spraakverwarring. Voelt, uh, Voelt zich Feyenoord onder de, de druk na de remise van 2-2? Zegt u? voelt voel ik... voelt zich fijn, hoor. De... Onder, de, onder de druk. De underdog. Of onder de indruk zijn ja, van... onder spot. de druk. De druk, ja. Maar wat, wat wil meneer horen dan? Als ik... Nou, voor Hetzelfde. Voelt u zich echt onder de druk? Nee, ik voel me al jaren niet meer onder de druk staan. Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord, was vooral tevreden over de tweede helft tegen Praag. En wil tegen de koploper van de Tsjechische competitie niet meer het Feyenoord van de eerste helft van vorige week zien. Tegen Sparta Praag kozen we eigenlijk te snel voor de lange bal in. Dat, dat zullen we morgen niet moeten doen. We nou, gaan nog even naar Jordi Klaassi. Hij is nu nog aanvoerder van Feyenoord... maar zeer snel zal Stefan de Vrij die band weer overnemen. De verdediger is namelijk sneller dan verwacht... maar hersteld van een enkel blessure en is zelfs al mee naar Praag. Nou, hij heeft gisteren getraind natuurlijk, groepstraining bij de jeugd. Het is nog vroeg, want uh, we trainen nu uh, zo direct nog. Als hij dat doorstaat, zullen we morgen vroeg een beslissing nemen... of hij, uh, of hij klaar is om te spelen. Vorige week werd Klaassi vastgezet... En daar zal hij nu voor moeten waken. Ja, klopt. Nee, ik ben er niet te veel mee bezig geweest. Uh, iedereen weet dat ik daar gewoon een uh, slechte eerste helft heb gespeeld. En uh, ja, dat, uh, dat, dat gebeurt in, in het voetbal. En, uh, ja, morgen zal ik gewoon weer, uh, als ik speel, dan zal ik gewoon er moeten staan. En uh, gewoon mijn, mijn eigen ding doen wat ik altijd doe. En, uh, ja, van Vorige week heb ik mij niet te veel mee, mee bezig gehouden. Nee, ik vond het zo leuk dat je namelijk zei, van, ja, ik moet dat herkennen. Ik denk, ja, dat, dan, dan ga je daar dus mee verder. moet je ook oplossingen zoeken. Ja, tuurlijk dat wel, maar ja, dat, uh, dat doe je natuurlijk in een paar dagen. Natuurlijk uh, denk je er af en toe aan, maar uh, ja, je hebt eigenlijk geen tijd om na te denken. We spelen veel wedstrijden, dus uh, ja, je, moet snel, uh, je moet snel weer met je gedachten bij de andere wedstrijd zijn als je de ene hebt gespeeld. Maar uh, ja, morgen is voor mij uh, gewoon een belangrijke wedstrijd, niet alleen voor mij of voor iedereen, denk ik. En, uh, we zullen hier morgen alles aan doen om gewoon te gaan winnen. Dat zullen zij gaan doen, denk je? Ik denk ook gewoon druk vooruit gaan zetten. Ik denk dat ze niet, niet willen spelen op een 0-0 bijvoorbeeld. Ja, als wij toch dan wel die 1-0 maken, ja, dan zitten ze uh, toch ook erin. Dus, uh, ik verwacht gewoon een, uh, ja, een wedstrijd wat, wat van beide kanten aanvallend gaat worden. Dus uh, ja, ik hoop een leuke wedstrijd. En dat zegt Jordi Klaas. Even terug weer naar de trainer. In wedstrijden in de competitie, maar ook in de voorronde... Champions League tegen Kiev bijvoorbeeld... zag je dat het gebrek aan scorend vermogen feyenoord lelijk in de weg zit. Een spits zou dan uitkomst kunnen bieden... En inmiddels is Graziano Pelle naar verluid aangeboden in Rotterdam-Zuid. Ronald Koeman werkte in zijn periode bij AZ alles met de Italiaan... en zei vandaag desgevraagd op de PC daarover... Daar ga ik nu niet op in. Nee. Goed, uh, dat was uh, Ronald Koeman. Wij gaan uh, vooruit blikken op die Europa League wedstrijden. Dat doen we uh, de komende minuten met collega's van uh, de regionale omroepen. En bij Feyenoord hoort uh, RTV Rijnmond, Jan Dirk Stouten. Goedenavond. Goedenavond. We hadden het net over uh, het feit dat er misschien een wondertje moet worden verricht. Uh, door uh, Feyenoord. Geloof jij in wonderen? Ja, zeker wel. En uh, ja, dat, dat vertrouwen, althans vertrouwen, natuurlijk is praag. Favoriet om morgenavond hier de groepsfase van de Europa League te bereiken. Was dat vertrouwen trouwens wel gebaseerd op het besef in de spelersloop van Feyenoord. Ja, dat ze vorig seizoen met die tweede plek een geweldige prestatie hebben geleverd. En Ruben Schaken zei vanavond letterlijk. Ja, we moeten onszelf belonen door verder te komen in Europa. Dus dat besef en dat gevoel om te presteren, dat is er gelukkig wel degelijk. Ja, want het is natuurlijk een hele jonge ploeg. Uh, je moet maar uh, afwachten hoe, uh, hoe de, al die indrukken die ze nu krijgen, hoe ze dat gaan verwerken. Nee, dat is zeker het geval. Hè. Bij, bij jonge spelers hoort toevalligheid. Dat hebben we in het verleden wel vaker gezien. Ja, en Feyenoord zonder Matthijs heeft de gemiddelde leeftijd van, uit mijn hoofd gezegd, 21,3 jaar. Ja, dat is erg jong, zeker om Europees te presteren. Dus het is wisselvallig, al vallen de, de prestaties in de competitie gelukkig mee met 7 uit 3. Ja, dus afwacht hoe die ploeg zich morgenavond in het uitverkochte stadion in, in Praag gaat houden. Ja, Europa League is het hoogst haalbare, mogen duidelijk zijn. Ajax ging, of Ajax, sorry, Feyenoord, ging natuurlijk voor de, voor, de, voor, de, voor de Champions League. Heeft Feyenoord zich nu een beetje verzoend met het hoogst haalbare? met de Europa League. Heb je de indruk? Ja, jawel. Ook al blijf je het gevoel houden... ...dat ze tegen Kiev een enorme kans hebben laten liggen. Daar de 2e nederlaag met een fout van RW Mulder... ...die Kiev weer terug in de wedstrijd bracht. Die bracht ja, in de thuiswedstrijd in de Kuif... ...met toch een handvol kansen voor Feyenoord. En met als belangrijkste moment, denk ik... ...het moment dat Cizé en Fernandez samen op Koval... ...de keeper van Kiev afgingen... ...ja, dat echt een grote kans laten liggen... ...om Kiev uit te schakelen... ...en de play-offs van de Champions League te bereiken. Maar goed, ja, het verschil is groot, hè. 9 miljoen, zeg ik uit mijn hoofd, als je de groepsfase van de Champions League bereikt. 1,2 als je de groepsfase van de Europa League bereikt. Maar goed, dat is denk ik wel het niveau waar dit Feyenoord het thuis wordt, de Europa League. Zeg, is er nog getraind op, op strafschoppen? Nee, nee, oh. nee, nee, nee. Ja, dat zou alleen uh, gebeuren bij een uitslag van 2-2 morgenavond... En we hebben gelet op die training. Maar uh, ja, er is niet getraind op straksloppen. Ook niet. per se hoe trouwens. Is uh, Stefan de Vrij inzetbaar? Ja, ja, ja, ja, dat hebben ze goed gedaan, die medische staf van, uh, van Feyenoord. Die um, dachten met z'n allen dat de Vrij misschien wel vier tot zes weken uit de was... Maar goed, uh, van de week het bericht dat hij ineens fit was. Meegetraind bij het hoogste a 11 tal gisteren. Vanavond kon hij voluit gaan op de training. En ik heb het gevoel dat Koeman wel gebruik van, uh, van zijn diensten gaat maken. Oké, okay, nou dat is goed nieuws. Dankjewel Jan Dirk Stouten. Dat is dat vanuit uh, vraag van RTV uh, Rijnmond. Dan uh, gaan we naar Twente. Zware opgave. Vorige week werd de Turkije met 3-1 verloren van bursa -spoor. Volgens aanvallen Lucas Tanjoors werden er te veel kansen gemist. En volgens trainer Steve McLaren zat het probleem in de verdediging... Zijn beide vol goede moes? Ja, dat we geconcentreerder moeten zijn. Want uh, we kregen nog uh, aan het einde nog een aantal kansen. Dus die erin gingen, ja. Misschien moet je, een, moet je de een maken thuis. En uh, natuurlijk ook de tegendoelpunten die we tegen hebben gekregen. Dat, uh, ja, dat mag niet meer gebeuren uh, morgen, morgen moeten wij gewoon uh, ja, heel scherp beginnen, geconcentreerd en uh, de twee maken. Ik denk we make it very uh, difficult voor oursel. We didn't defend very well, but we uh, we look at the opponent and we uh, we feel we're capable of winning the game. But I know we need to score two goals, but we need to uh, to defend better than what we did uh, last week. Klopt, klopt. Ja, als wij de een maken vroeg, dan moeten zij komen. Denk, gaan zij komen, and then comes a remt for us, and then, ja. Uh, yeah. Kunnen we opgaan naar de tweede goal, denk ik. Nou, Lucas Tanjos uh, en McLaren die zegt dus je moet het beter verdedigen. En uh, Castanjos zegt dus ja, er moet gewoon een vroege goal in. En dan moeten zij komen en dan uh, kunnen we er Wellicht uh, RTV Oost natuurlijk. Twente, dat is RTV Oost. En dat is misschien wel uh, Twente Paul Schabbing. Goedenavond, Paul. Goedenavond. Zeg het maar, hoe schat je de kans in? Nou, je moet eerlijk zijn. Je staat met 3-1 achter. Dus uh, ja, ik zou zeggen... Uh, 60-40 in het voordeel van Boesaspor. Al wil ik daarbij aantekenen... dat het absoluut mogelijk is om twee of drie keer te scoren... tegen deze ploeg. Want dat is vorige week uitgewezen. Boesaspor, ik uh, mocht er zelf bij zijn... heeft geen geweldige verdediging. Alleen heeft FC Twente daar vorige week... veel te weinig gebruik van gemaakt. En, dat zei Lucas Castaños ook al... Verdedigden ze zelf uh, bij tijd en wijden dramatisch. En daarom uh, kregen ze drie tegengoals. Ondanks het feit dat ze met 1-0 voorkwamen kwamen. Daar werd flink van gebouwd. Maar uh, het is recht te zetten. Maar uh, ja, je staat voorlopig met 3-1 achter. Dat zijn, de, dat zijn de feiten. Duidelijk. Andere feiten uh, in de eredivisie. Negen punten uit drie duels aan de leiding. Zie jij toch verschil tussen Twente in de competitie en Twente in Europa? Ja, dat is toch ook een beetje discussie rondom de ploeg en rondom McLaren op dit moment. Vorig jaar werd hem verweten dat hij een wedstrijd tegen Schalke 04 eh, toch ver in de Europa League weg zou hebben gegeven om alles op de competitie te gooien. Dat heeft hij zelf altijd een beetje in het midden geladen. De opstelling leek daar wel op. Ik heb nu ook het gevoel dat hij zelf ook een beetje hinkt op de gedachte van ja, moeten we de competitie niet altijd vooraan geven? Aan de andere kant is FC Twente de laatste jaren altijd gewend geweest aan Europees voetbal en ook in het kampioensjaar eh, kwamen ze verder in, in Europa. Dus het hoeft niet altijd wat te zeggen. Het is belangrijk voor Twente om, om Europees te spelen. Maar um, ik denk wat dat betreft uh, ja, dat morgen uit zal wijzen... Hoe, uh, hoe Twente daarop gaat reageren. Met name ook, ook aan de opstellingen. En dan de personele problemen? Die zijn er, want ja, je weet dat die enige weken kwijtselt zijn. Bjelland, dat gaat misschien wel vier of vijf maanden duren, zei Steve Mekreda vandaag. Die heeft een uh, soort voetbreuk, zogenoemd stressfractuur. Uh, daar komt bij dat uh, er ook nog wat gesteggel is over het eventueel blijven van Douglas. Gaat hij wel of niet naar Engeland? Ook Schalke 04 schijnt zich gemeld te hebben voor, uh, voor Douglas er schijnt ook een uh, deadline gesteld te zijn. En, uh, ja, zoals het er nu voor staat, blijft hij gewoon in Twente. Dat zou betekenen dat Twente daar geen geld voor krijgt... maar dat ze nog wel een jaar uh, Douglas als verdediger hebben. Maar ik zeg je dat er op vrijdag, na die wedstrijd dus... Nog een hoop gaat gebeuren. En misschien is een en ander ook wel afhankelijk van het treffen met Boersaspor. Want als je eruit ligt in Europa, of je moet nog tot de winterstop door in Europa, dat kan net het verschil zijn om nog net die extra aankoop wel te doen en Duplas echt te laten blijven. Uh, of, uh, ja, of, of om te zeggen, dan nou, misschien moeten we nu wel handel maken van Duplas want we hebben genoeg centrale verdedigers. Ja. Het zijn de discussies die pas na de wedstrijd zo leuk zullen, zullen komen. Neer. Ja, duidelijk. Goed, uh, dankjewel, uh, Paul Schabbing van RTV Oost. Van het oosten naar het eh, noorden. Zometeen omroep Friesland. Roelof de Vries, die gaan we zo bellen. Want Veen eh, moet ook een marge van twee doelpunten overbruggen. Vorige week was de kampioen van Noorwegen Molde met 2-0 te sterk. De Vriezen hebben het, eh, hem niet het voordeel van een, van een uitgescoord doelpunt. En ze moeten dus drie keer scoren maar liefst. Daar zit wel een beetje het probleem. Want in de competitie werd in drie duels maar één keer gescoord. Volgens Marco van Basten, dat is de trainer, u weet het... zou het slecht uitkomen als zijn ploeg nu al wordt uitgeschakeld. Ja, dat zou ik heel jammer vinden.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 Iets wat, wat dat soort jongens eigenlijk moeten meemaken. En daar leer je veel van. En, uh, nou goed, dat, dat zou zonde zijn als je dat, uh, als je dat niet zou, zou uh, kunnen realiseren. Aan de andere kant, uh, we, we weten dat dat part of the deal is. Dat is een consequentie van het feit hoe de afgelopen maanden natuurlijk ook bij de club gewerkt is. En uh, goed, dat risico, dat, uh, dat is uh, met het volle verstand uiteindelijk ook uh, aangegaan. Ja, Rolof de Vries, dus Adelijn van Omroep. Friesland. goedenavond. Uh, even een paar dingen die ik eruit haalde die ik hem hoor zeggen. Hij zegt, ja, is jonge groep, minder ervaren. Maar ja, het is part of the deal. Tussen de consequentie van de manier waarop de clip de afgelopen maanden gewerkt heeft. Daar ja. klinkt een vorm van kritiek uh, in door. Of uh, is dat een beetje zoeken wat ik nu doe? Nou, ik heb hem zelf ook nog gesproken, Mark van Basten. En uh, ik had ook het gevoel dat hij toch wel iets, uh, een soort van baalt... Uh, van de transferperiode, de afgelopen periode. Uh, alhoewel ik de Techniek directeur Johan Hansma ook nog gesproken heb. En die zei vanmiddag van. Uh, jullie van de media moeten wel onthouden. Wij hebben helemaal niet zo'n jonge ploeg. Daar valt nog wel mee. Reken het maar uit. Uh, wij hebben helemaal niet zo'n jonge ploeg. Maar ja, goed. Dat zijn twee uh, tegensprekende mensen. hè. Ja, ja nogal ja. Uh, maar goed, Dost weg. Nou, noem ze zelf maar. Jij weet beter dan ik, Narsing. Ja, nassing, rechtsbuiten, linksbuiten, samen Asiri. Dan heb je dus een complete aanval met nogal wat doelpunten die verdwenen is. En dan uh, heb ik het nog niet eens over Daryl Yamate en Victor Elm die ook nog verdwenen zijn. Waar is al dat uh, geld gebleven wat ze daarvoor hebben uh, gekregen? Nou, er is al wat geïnvesteerd. Er is nu een nieuwe spits aangetrokken die overigens morgenavond tegen Molde nog niet mee kan spelen. Want die is niet speelgerechtigd. Dat vindt Bogesson. Er zijn nog wel meespelers aangetrokken zoals Martin de Roon onder andere, Daniel de Ridder. Gaat waarschijnlijk nog ook niet spelen. met Amoa, Spits. Ook die gaat morgen nog niet spelen. Uh, en uh, ja, er waren toch ook wel wat uh, schulden. Dus uh, ja, daar gaat dat geld ook naartoe. Goed, even naar uh, uh, morgen. Hoe groot is het vertrouwen bij Herenveen? Om ze drie keer uh, scoren? Ja, toch wel groot. Uh, ik hoorde net Palsgabbing van het VW over praten van 60-40% kans voor de, de tegenstander. Dat zal in dit geval uh, bij denk ik ook wel een beetje zo zijn in het voordeel van Molde dan. Um, maar ook die wedstrijd gaf toch wel perspectief, omdat Molde nou niet een fantastische ploeg had. Heerenveen creëerde ook wel aardig wat mogelijkheden. Alleen, ja, dat hoorde je net ook al um, Doelpunten maken, daar ontbreekt het nog een beetje aan bij ja. Nou, Gelukkig is Daniel de Ridder nu aange aangekocht. Dus je ja, zei hij een beetje cynisch? Ik begreep dat hij niet wedstrijdfit is. Nee, klopt, klopt. Ik heb hem afgelopen week bij de belofte gezien. Uh, ik vond hem prima spelen toen, ook uh, Maar hij speelde wel 45 minuten. Dat zegt dus waarschijnlijk al wat. Uh, ja, hij zal niet in de hele wedstrijd spelen. Ik denk dat hij gaat invallen. Hm. Niet. Ja, maar hoe staat hij ervoor? Hè? Kan hij nog een beetje, om maar zo te zeggen? Nou, ik zag een heerlijk stiftje van hem afgelopen maandag. Uh, waarvan hij een gevoel kreeg van. Nou ja, dat is de Daniel Ridder die wij zo'n 7, 8 jaar geleden bij Ajax ook, uh, en de jonge Rijnje ja. uh, ook hebben zien voetballen. Ja. Toen was het dan een grote land, een naam. Maar hij is nogal over uh, Europa gezwerfd van Israël, Engeland, Spanje, uh, Zwitserland zelfs uiteindelijk nog. En hij is nu weer terug. Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje afwachten. Ja, nou, we zijn benieuwd. Succes uh, morgenavond met de Heerenveen. Dankjewel. Dankjewel. Roelof de Vries van Omroep Friesland. En dan AZ, dat uh, uh, vorige week een kleine nederlaag opliep. U heeft het waarschijnlijk gehoord en of gezien. 1-0 e bij Anzi, dat is de ploeg van Guus Hiddink. Eigenlijk afkomstig uit Dagestan, maar om veiligheidsredenen... Europees actief in Moskou. Ze keerden vanmiddag terug in Nederland. Uh, Hiddink dus en zijn mannen in de vorige ronde schakelde het uh, Vitesse al uit, dus ik ken Nederland wel een beetje, ook die spelers. Uh, vanavond uh, gaf de Varsaveltse wereldreiziger om maar zo te zeggen een persconferentie en die werd ook bezocht door onze Ragnar Niemeyer. Guus Hidding speelt weer onovertroffen. Guus Hiddink in Alkmaar. Hij neemt uitvoerig het woord voor iedereen, lacht vriendelijk en schudt van iedereen de hand. Net zoveel handen voor net zoveel vrienden. Bijvoorbeeld die van generatiegenoot en oud-AZ-coach Willem van Hanegem, die in de dugout langs het trainingsveld blijkt te zitten. Geen mens Ik kan niet meer lopen, niks, nul. No. Ik wil een linker Ik vroeg ook iets <laughs> in. Roberto! Ben! Even later roept Hinnik net zo makkelijk een andere legende er even bij. De Braziliaan Roberto Carlos, ex-Real Madrid. U kent hem wel. Die ook bij Anzi werkt. Een Historia is het. Kort daarvoor werd Hiring gevraagd naar zijn gevoel over het duel van morgenavond. Makkelijk antwoorden misschien, maar niet met een overenthousiaste tolk aan zijn linkerzijde. Ja, tweede wedstrijd nadat wij in Moskou. Tweede match, we een moeilijke, maar wel goede zegen hebben gehaald. Je weet dat je tegen. Tegen de Nederlandse ploegen moeten dan, dan, zijn het ook vooral tactische wedstrijden. Hiddink en de Europa League is Hiddink op het tweede plan. Wie aan Guus denkt, denkt nog altijd aan succes, toch wel? En dus de Champions League. Hoe belangrijk is die Europa League eigenlijk voor zijn club? Ook met het oog op een zware binnenlandse competitie. Ja, wij, wij moeten niet. Kijk, als je ziet waar Antje vandaan komt, dat is een groeiende club. En er, moet, en er is al veel gebeurd de afgelopen maanden. Wat niet zo interessant is voor, uh, voor de buitenwereld... maar de organisatie is, uh, is verbeterd op alle fronten. Dat is allemaal niet zo interessant voor de buitenwereld... maar wel belangrijk om een club wat body te geven. In deze zin is het geen moeten om naar de Champions League te gaan... maar wij willen toch graag tussen de dominantie van de Moskouse clubs... en Zenit, daar wil Angelique graag uh, tussen nestelen. En in dat verband zou het uh, ook goed zijn ook voor het prestige imago van Anzi om toch de Europa League in te gaan. Is het niet zo dat jullie eigenlijk Champions League willen? Um, ja, natuurlijk. Maar kijk, je kunt natuurlijk van alles willen... maar je moet wel, wel uh, ik denk dat stap voor stap gaan doen. Ik heb in de laatste weken en maanden ook goede gesprekken gehad... met de mensen die daar aan het roer staan. Om te zeggen, ja, als, als je toch een klein beetje geld hebt... dan kun je heel rare, domme dingen gaan doen... en, en exorbitante bedragen uit gaan geven. Uh, ik denk niet dat dat de juiste, de juiste weg is. Dat moet je stap voor stap doen om die club sterker te maken. Vandaar dat er nu ook een mix is van wat geroutineerde spelers. Met, met name Etto uiteraard. Maar ook, ook veel jonge Russen die bij onder 21 en onder 23 nationaal teams zitten. Nou, die mix is nu bewust gemaakt. En niet daar een club van te maken met alleen maar vaak uitgerangeerde... Verdette, ...die nog even 1 twee jaar mee willen spelen. Dat, die, dat standpunt is gelukkig verlaten. Als Angie doorgaat in Europa... ...en als uh, de groepwedstrijden in Rusland gespeeld moeten worden... ...en dan wordt de vraag gesteld van moeten ze dan in Rusland waar? Zou u persoonlijk voor of tegen Moskou zijn? Nou, we hebben niet zoveel keuze in deze... ...omdat de UEFA bepaald heeft als, als Angie doorgaat... ...om niet in, in Maghachkala te spelen. Uh, op zich is dat jammer, want qua voetbal is, daar, uh, is het net zo'n streek als andere enthousiaste streken. Maar goed, daar is helemaal die regel bepaald vanuit de UEFA. Dus uh, het zal wel uh, dan Moskou worden. En of, en of dat nou in het Lokomotiefstadion of in het Saturnstadion is, dat is dan uh, van latere zorg. Laten we eens maar zien dat we morgen hier uh, over de brug gaan. Dat was uh, Guus Hiddink. Dan uh, Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. Die kijkt uit naar uh, die wedstrijd met de uh, kapitaalkrachtige tegenstander. Vooral omdat de AZ-coach het belang kent. Ja, daar heb je vele verleden ja, jaar lang om, om, uh, om, uh, om lopen knokken. Om, uh, om Europees voetbal te halen. En dan zou het heel teleurstellend zijn als dat na één ronde al, uh, al, uh, al afgelopen zou zijn. Dus wij, wij, uh, wij gaan er alles aan doen om, uh, om de ronde verder te komen. En de, in die groepsfase terecht te komen. dan ben je tot, uh, tot uh, december verzekerd van Europees voetbal. Ja, dat was Gert-Jan Verbeek, uh, Noord-Holland, Alkmaar, dus RTV Noord-Holland. Klaas-Jan Bos aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, uh, hoe, hoe kijk jij tegen Verbeek aan? Hoeveel vertrouwen heeft hij, denk je? Nou, ik denk dat hij aardig wat vertrouwen heeft. Alleen, uh, wat bleek natuurlijk in de wedstrijd in Moskou tegen Ansi, dat uh, AZ uh, toch moeilijk had om, uh, om te scoren. Al die deed natuurlijk prima in de Eredivisie. Uh, zeker die eerste twee wedstrijden. Maar uh, in Moskou uh, had hij moeite, zag je. En dat, dat was toch even een ander niveau. Ja. Uh, dus de, daar kan wel eens even het, het probleem liggen van, AZ. Ja, hebben ze het uit niet een beetje laten liggen? Ja, nog een schot op de lat en zo. Maar Ansi was wel wat sterker hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. En, maar ja, 1-0 is, is, is zo'n tricky uitslag, hè. Hoe 1 tegendoepunt ja. en je moet er meteen 3 maken. En, en uh, ja, ja dat, dat, AZ heeft natuurlijk wel de naam dat ze uh, thuis sterk opereren. Hiddink zei ook nog op de persconferentie dat hij een heet avondje verwacht. Uh, wat verwacht ik niet, heel veel toeschouwers gek genoeg. Uh, oh, nee. Maar toch? Ben je, ben je dat echt? Nou ja, nou ja, ik heb net nog even contact gehad met AZ... en die verwachten 12.000 mensen maximaal. Nou ja, bijvoorbeeld Bij AZ was de wedstrijd tegen Valencia vorig jaar in de kwartfinale ook niet uitverkocht. Uh, en dat vind ik een, een beetje een gekke tegenstelling. Dat zei uh, dat Verbeek ook. Uh, ja, je knok je een heel jaar voor en dan is het moment van de waarheid daar... Uh, en dan is het stadion waarschijnlijk niet uitverkocht. Vind ik een vreemde tegenstelling. Overigens ja. ah. het honderdste duel van AZ in Europa. Nou, honderdste duel. En dan ook nog ja. zo'n tegenstander. Uh, alle reden om uh, morgenavond toch naar uh, AZ te komen kijken. Uh, hoe zit het met de mediabelangstelling als een club als Angie op bezoek komt? Ja, nu moet ik eerlijk zeggen dat ik vanavond er niet was. Ik zat op een uh, boot met Frank de Boer voor een interview voor uh, een programma uh, komend weekend. Uh, maar ik heb even een collega gesproken en ja, dat is dan toch, uh, ja, dan gebeurt er wat. Hè. Ik heb begrepen dat uh, zelfs Eddie Poelman even langskwam om, uh, om hem uh, van, ja, even te begroeten. Uh, er waren nog, uh, ja, dat was de pers. En ja, uh, Guus Hidding doet wat, hè? Dan, uh, hij nam ook alle tijd voor de Nederlandse pers. En uh, Ragnar uh, Niemeijer, uh, onze collega, die, uh, die was er ook heel duidelijk over. Dat die missie wel wat lastig was die tolk naast hem. Want uh, als de groezeling had gelegen, had die persconferentie wel met twee uur geduurd. Uh, ja, hij, hij vond het volgens mij heel fijn om uh, even in Nederland te zijn. Ja, nou mooi. We gaan het afwachten en hopen dat morgen toch uitverkocht is. Wie weet. AZ Dankjewel, Klaas-Jan Bos van RTV Noord-Hollands. En dan denkt u wellicht, ja, maar PSV speelt toch ook? Ja, daar gaan we ook aandacht aan besteden.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 en daar kunnen ze laten zien, Europees gezien, laten zien wat ze kunnen. Dus ik, ik vind een gelegenheid, zelfs vind ik, de waarde ten opzichte voor de spelers. Ja, Paul Post, eh, Omroep Brabant. Ja, als je dit zo hoort. Ik bedoel, het is geen goed nieuws als je morgenavond speelt, denk ik. Nee, dan, uh, dan ben je, dan je tot de B-categorie bij, bij PSV. Maar advocaat is aan gelijk dat er morgen toch al een heel aardig elftal op het veld komt te staan in het uh, Philipsstadion. Maar het zijn de spelers die uh, ja, de afgelopen weken onder het bewind van advocaat ja, niet tot de eerste keuze behoorden. Spelers als uh, Wijnaldum, Nassing, Matas, Dipai, Peter van Ooyen, die zijn debuut maakt bij PSV. Allemaal spelers die uh, ja, de afgelopen weken uh, ja, moesten vrezen voor een plekje of helemaal geen plek in de basis elf hadden. Die hebben dat morgen wel. Manolev? Malelef, ja, Malelef speelt ook. Malelef, Sanka, De Rijk, Dat is de achterhoede. En nogmaals, als je zo die elf namen op een rijtje ziet, dan is het best een aardig team wat PSV heeft. Het geeft ook aan hoe breed en hoe kwalitatief de selectie op dit moment bij de Eindhovenaren is. Maar ja. nogmaals, het b elftal Ja, maar je kan ook zeggen, ze kunnen zich morgenavond laten zien. Nou, dat, daar hoopt de advocaat ook op. Die zit natuurlijk in een hele comfortabele situatie... in tegenstelling tot de andere clubs die je net langs bent gegaan. Vorige week met 5-0 gewonnen. Het hoeft allemaal niet zo wat, uh, wat betreft de vaste spelers van PSV. Zondag wachten we weer de wedstrijd tegen AZ. Daarna de, de, de interlandsverplichtingen. Dus zo'n wedstrijd komt er prima uit. En er zijn een tal van spelers die wel inderdaad wel laten zien... dat ze heel uit kunnen voetballen. Zoals Peter van Ooyen sprak ik vanmiddag. Nou ja, die, die hunkert ernaar om morgen in, als basisspeler voor PSV uit te komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat spelers als Wijnaldem, Nars de Rijk advocaat wil laten zien dat ze toch heel aardig kunnen voetballen. Ja, kijk, wordt er inderdaad al heel erg over deze wedstrijd heen gekeken naar de topper tegen AZ van zondag. Nou ja, kijk, die wedstrijd tegen Zeta is van, van, vanmiddag was er een persconferentie. Daar zegt nul seconden over Zeta gesproken. Meer over wat zijn afwegingen waren om het, om het team samen te stellen zoals het heeft samengesteld. En natuurlijk uh, dat Poma uh, en uh, Van Bommel en Hudson bijvoorbeeld morgen op de tribune zitten. Dat heeft alles te maken met die wedstrijd die dan volgt tegen AZ. Het hoeft allemaal uh, niet zo. Spelers kunnen rust krijgen. Andere spelers kunnen wat extra ritme opdoen. Ja, en wat dat de rest is de PSV natuurlijk in deze fase in een hele comfortabele situatie. Ja, je hebt wellicht net uh, gehoord dat bij AZ... Uh, nog maar 12.000 kaarten. Nou ja, maar het zijn er toch maar mooi 12.000. Maar dat het niet is uitverkocht daar. Terwijl dat toch een wedstrijd is waarvan je denkt van nou, daar zit wel wat spanning op. Dat kunnen we bij die 5-0 uitzegen van PSV, kunnen we dat niet zeggen. Maar toch, hoeveel, uh, hoeveel toeschouwers verwacht je morgenavond in Eindhoven? Mij een week geleden vraagt, hoeveel ik er zou verwachten, dan had ik gezegd: Nou, drie, vier, misschien vijfduizend. Maar ik heb er laten vertellen dat er maar liefst twintigduizend kaarten al verkocht zijn. Met allerlei acties, en natuurlijk tegen bodemprijzen. Maar toch minimaal twintigduizend mensen morgen in het Philips Stadion. Ik vind het een prestatie van uh, je welste. Ik zou het wel weten met al die wedstrijden op TV waar nog wel wat op het spel staat. Maar uh, ja, de trouwe aanling van PSV, die komt toch naar het Philips Stadion. Twintigduizend man, waarvan er heel veel zijn, die normaal gesproken uh, ja, uh, niet naar de wedstrijd van PSV kunnen, omdat het vaak uitverkocht is. En nu van de gelegenheid gebruik maken. Maar uh, ja, het, het wordt toch nog lekker druk morgenavond. Ja, nou, het is een erg trouw publiek, toch? Ja, dat kun je wel zeggen. Overigens vind ik het me ook op ook bij, bij PSV dat ze toch ook wel naar de prestaties van de andere Nederlandse clubs kijken, ook deels uit eigen belang. Van Bonden zei het, advocaat zei het, van ja, ze hopen echt dat er een paar Nederlandse clubs toch doorgaan voor de uefa coëfficiënt uiteraard, maar ook omdat ze toch wel hopen dat de concurrentie ook die midweekse wedstrijden gaat krijgen. En dat PSV dadelijk niet als enige of samen met Ajax... die wedstrijd op Donderdag geeft... en dan uh, een paar dagen daarna weer de competitie treft. Terwijl clubs als studenten aanzet... de hele week naar zo'n uh, zo competitiewedstrijd toe kunnen leven. Dus ja. Ja, eigenbelang en chauvinisme zorgt ervoor dat PSV ook hoopt... dat er nog wat meer Nederlandse clubs morgen doorgaan. Ja, want het is een behoorlijke belasting natuurlijk inderdaad. Uh, zo'n wedstrijd. Maar goed, uh, uh, we gaan het afwachten. Morgen 5-0, ja. nou, daar moet wel lukken. Uh, het, ja, zal ga... toch, uh, het zal toch geen verlenging worden, zeg. Dat zou voor die 20.000 toeschouwers wel een, ja, eh, een bonus zijn. Ja, dan wordt het een meer. historische avond waar ze dan bij waren. Ja, ja. Nee, ik denk dat, dat de uh, advocaat niet. tegen de spelers heeft gezegd... jullie zorgen ervoor dat jullie minstens dezelfde overwinning bewerkstelligen... als het A-team vorige week. Dus ik denk dat er nog wel wat, wat, wat motivatie en wat prikkelingen zijn... om ook morgen tot een, uh, een flinke overwinning te komen. Oké, okay, goed. Dankjewel. En uh, veel plezier vooral uh, morgenavond bij uh, PSV. Dat was uh, Paul Post van Omroep. Brabant. Aan het einde van deze uitzending gaan we zoals beloofd even kijken wat er vanavond in de Champions League is uh, gebeurd. Want er werden nog wat wedstrijden gespeeld voordat er morgen gelood gaat worden. Uh, Kloes tegen uh, Kloes uit Roemenië tegen Basel uit Zwitserland werd uh, 1-0. De eerste wedstrijd werd met uh, 2-1 gewonnen door Kloes. En dat betekent dat uh, Kloes morgen uh, dus in de bekker zit en meegaat loten. Celtic uit Schotland tegen Helsingborg uit Zweden. De eerste wedstrijd wonnen de uh, Schotten al met 2-0. En ook deze wedstrijd werd met 2-0 gewonnen. Dat betekent dat Celtic doorgaat naar de volgende ronde... naar de groepsfase dus van de Champions League. En dan uh, de kraker Vener Batje met Dirk Kuijts... tegen Spartak Moskou met Demi de Zeeuw. Uh, eindigde in... 1-1, Fenerbahce kwam nog terug naar die 1-0-achterstand. Hij uh, had eigenlijk 2-1 nodig, want de eerste wedstrijd was uh, in 2-1 geëindigd... voor uh, Spartak Moskou. Dan was het verlengen geweest, was het, want het werd niet zo. Het, werd niet zo. het uh, bleef 1-1, ondanks het feit dat, uh, ik denk een minuutje of tien... of een klein kwartiertje voor tijd, Demi de Zeus een tweede gele kaart kreeg. En Spartak dus met tien man de laatste fase van die wedstrijd moest uitspelen. Desalniettemin, Spartak Moskou door naar de volgende ronde. En Fenerbahce dus niet. Dynamo Kiev tegen Borussia München Gladbach. Dat was ook wel wat spektakel. Uh, Borussia thuis met 3-1 verloren van Kiev. En uitkomen ze met 2-0 voor. Niet zo gek ver voor, uh, vanaf het, uh, het, uh, het, uh, het slotsignaal. Maar uiteindelijk scoort Dynamo Kiev toch nog een keer. En dus wordt het 1-2 en gaat Kiev door in de Champions League. Lille tegen Kopenhagen werd uh, 2-0. Uh, verlengen. Uh, staat inmiddels 2-0, dus in de verlenging. Want de eerste wedstrijd werd 1-0 voor Kopenhagen. Gisteren al geplaatst voor de groepsfase Bata Borisov uit Wit-Rusland. Anderlecht uit België, Dynamo Zagreb uit Kroatië en Malaga uit Spanje. En Sporting Braga uit Portugal. En daardoor zit Ajax morgen om tien over half zes... In uh, potje 3, en krijgen ze dus twee zware tegenstanders. Dat allemaal morgen. Zometeen eerst nog met het oog morgen, natuurlijk. Vanaf 11 uur, dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal.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 De Nationale Taptoe, van 27 tot en met 30 september in Ahoy, Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via nationaletaptoe.nl John Hyatt, de beste songs van deze legendarische singer-songwriter. Nu verzameld, op een 3-CD-box. John Hyatt, the collected. 3 How... CD's. 57 songs. Voor nog geen 20 euro. John Hyatt. Collected. Dit is Radio 1.